De voorzang der gemeentes van psalm 27 en daarvan het 7 vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn zier Gods hulp genieten zal. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn schat en wel. Wacht dat de Heere God is schaar houdt moet. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Weg dan, ja weg. We laten u abonneren. de nier. Wij noemen u het zevende vers van psalm 27. Zal aan uw aandacht worden voorgelezen, dat gededen uit de, naar de zeer en woord, het waar ik u kunt afgetekend vinden in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matthäus en dan vanader het 28e hoofdstuk. Wij noemen u Matthäus 28. En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het gras te bezien. En zie daar geschiedenis grote aardbeving, want een engel des heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wendelde de steen af van de deur en zat op mezelf. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En het vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vrees geilieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaard, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn de discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het jullie gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn en discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zien Jezus haar ontmoet, tegen de wees gegroet, en zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar vrees niet, Gaat heen. Boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze me zien. En als zij heen gingen zie enige van de weg kwamen in de stad, en boodschapten en overpriesters alle dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderen en de samenraad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel geld. En zijden zegt, zijn discipelen zijn er nachts gekomen, en hebben hem gestolen als, als wij sliepen. En indien zorg gehoord komt te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen,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 mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijst al de volken. Dezelfde doopende in de naam des vaders en des zoons en des Heiligen geestes. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen voor de volending der wereld. Amen. Oh.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 Van God den Vader en van Jezus Christus den Here door den Heiligen Geest Amen. Wij verzoeken u te zingen Psalm 89, daarvan de versen 7, 8 en 9. is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aan voor. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw straalt hem in het lijken. Uw onbezweken trouw zal nooit hun wal gedogen. Maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Vers 7, 8 en 9, psalm 89. Lengt zo af. En waarom horen wij dit dan niet? Omdat wij geen doorboorde oren hebben. Anders zouden we ze wel horen. here En schrift geleerd. Als alle mensen op de wereld. Van die spreken woorden. Van mensen met de wijsheid. Maar als de Heer sprak. Dan sprak hij af de macht heeft. Wat de discipelen ook spraken onder elkaar. Zoals de Heer Jezus de mond open Dan leidde dat de slag. En dan was En dat is er nog zo. En eerder tot de mensen ziel spreekt, is je ze zo uitgegaan. is je nog zo druk in taal. En als dan het hart open gaat, dan gaat u zelf het spreken. Maar dat is de taal het geloof. Hij zal niet verstaan hoe zalig is het volk dat naar uw klank gevoerd. Op de volgende van ze wandelen hier in het licht van het goddelijke aardigheid. Nee, ze zijn nog op aarde en nog niet in de hemel. Dus in het volmaakte licht, zolang zie je door het geloof leeft, zijn ze nog niet. Maar in het licht dat God moet afdragen, door zijn geest en woord, Dat wandelt En in zijn licht zien wij het licht. En wat een vermakelijke was. Dat is geen dwang hoor voor God. Oh. Dan zijn ze net al daar. Die huppelde achter de aarde. Hij danst niet door. Dat wordt er van gemaakt. Maar hij huppelde van zieligheid. Je ziet het wel aan de mensen. Want wat God doet, dan blijft de aargenis niet bij. Daar kon de vrome Minchal de dochter van Saba niet hebben. Dat daar. Dat is zo'n vermaak in God. En dan geen kroon op zijn hoofd. Geen koninklijke kleren aan. En dan zegt hij. Met die maag. Met dat gewone volk. Nee. Dat was helemaal geen koninklijke houding. Wat was die iets gelukkig. Dat hij wandelen mocht in het licht van God zijn. En dat een keertje koning afmacht. Ik werd de en toen mensen. Hij is hetzelfde waarin. Dat je niet voor God. Zalig niet aan de verdoemde. Er ligt onderscheid. Maar dat weet best. Daar heeft God volk het Dat is niet. ze Ze wandelen in het licht van het goddelijke Word. Ze zullen in uw naam zich al een dag verblijven. Hebben ze dat nou de levensdag? Nee, als ze wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn. Dan verblijven hem hebben wij geen vermaak in God omdat we niet hebben? Daar zit het in. Als u zich zalig maakt, openbaart in de middelaar, hebben we zo'n vermaken. Wie heb ik nevens u in de hemel? Neem uw lust, maar niet op de aarde. En voor die stam vol kritiek. Had. De goddelozen moesten op de kop hebben. De ogen puilen uit, vervet, ze van de indoodingen des harten te boven. Ze mergen de liefde er blijkt niks van over bij jou. Zo kritiek van. Maar, God vraagt ze in het heiligdom. En daar gaan zijn ogen bij benieuwd. Oh, ik de groot deel met je. En zacht. Zie je het wel? Ze wandelen in het licht van het goddelijk aanschijnwoord. Ze zullen al de dag zich in de nieren bevrijden. Als God in het licht. Uw goedheid verhoudt het toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Ja, Gods volk moet ook wel het lijden. Niet om te verdienen, niet om te betalen. Ech. Maar één betaling die voor God gaat. Dat krijgen ze de voetstappen van Christus te druk, In de wereld zult je gedrukt ja. En als dan de heren ze vriendelijk toelaten. Ah. En ik heb het Oh, die de genade. Met God verenigd te zijn, dat is een hemel op Maar je hebt de God genodigd om dit te komen. En om dat te blijven ook. Anders gaat niet. Dat is toch het voorrecht van al Gods kinderen, die leren daar wat van in de leven. Bij dat genadige voorrecht wil ik u betalen, Matthäus 28, 20. 20. Hij noemde nu als onze tekstwoord Matthäus 28 verspindt. En ziet, ik ben met u liegen al de dagen tot de volending der wereld. Aan. Ah. Ziet daar het genadig voorrecht van Gods kerk dat we ten eerste op de verbond Middelaar. Die de woorden spreken. Ten tweede op het verbond Volk. ...waartoe hij sprak En ten derde op de verbond... ...weldhavond... ...waar overheid sprak. Het is niet eindig... ...met wie mij doet, ...vooral tegenwoordig. Je zal met iemand meegaan... ...die heel vriendelijk tegen je doet... netjes gekleed is... ...nog op een weg gaat... ...waar je niks kunt zeggen... En je gaat in met men, je wordt beroofd, Of doodgeslagen. Dus het is niet ene met wie je op stap gaat. Het is ook niet ene met wie je het leven doorgaat. Mens kan zich zo mooi voordoen. Dat hij een pracht van de macht heeft. En hij kan zich. Net als de duivel vertonen. Als een engel dit Vermoen. En dat er niets meer tegen mag. Bij God valt er geen mens tegen wat in de grond slaat. Maar de mens kan dat er niet kijken. En daarom, wat is de groot voorrecht voor Gods kerk. Wat hier staat, en ik ben natuurlijk. Wie wordt er nou met die ik bedoeld? Ik ben met u. Dat zegt de Heer Jezus. Toen hij met zijn apostelen. Een berg. De Galilea was. Die hij hun scheid gaf. Daar moesten ze naartoe gaan. En daar zou hij zich. Bij vernieuwing weer openbaren. Welke berg. Daar staat er niet bij. Staat er berg. Die hij hun scheid maakt. Dus hij had dat van tevoren gezegd. En als de Heer het niet openbaart in zijn woord. Dan moeten wij niet zo nieuwsgierig zijn om toch te willen weten. Want ik kom er niet achter. Dan geldt. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En ze openbaren voor ons en onze kinderen. Het is dus een nieuwsgierigheid die goed is. Als je Gods woord onderzoekt. En als je naar God vraagt. En de middelen nodig hebt. Dat is een goede nieuwsgierigheid. Maar daar is ook een nieuwsgierigheid. Dat je alleen maar nieuwsgierig bent om dit en dat te weten. En dan wat te worden. Dat is geen beste. Wat worden kunnen in jezelf? Mensen zeer wijs. Is. Oh dan moet je toch weer een dwaas worden. Anders kun je niet van God geleerd worden. Snijd dus dubbel werk. Eerst omhoog, dan omlaag. Maar hier staat het grond. Voorrecht getekend. Ik ben met die. Want wie sprak dat woord. Dat sprak nou de Heer Jezus. Die nooit één verkeerd woord gesproken heeft. En de mensen zeiden van hem: Deze reden is hard. Die kan zelf horen. De Bijbel, schijnt dan ook wel vol tegenstrijdigheden te staan. Ik komt niet verdragen wat en hij zou toch nooit verkeerd gedaan hebben. Als ik lees in Lukas 1, vers 35, dan staat dat hij het heilige is dat uit Maria geboort. Zonder zonde. Dan komt er ook geen verkeerd woord uit. Dat kan niet. Ik ben met die. Zo sprak hij. En tot wie zei hij dat? Tot de apostel. En dat woord geldt voor alle eeuwen ook, vooral te volgen. Hoe kan dat nou? De Heer Jezus met zijn kerk blijft. En kort erop voert hij naar de hemel. Al nou, wie zo tegenstrijdig. Hij zegt, ik ben met u liegen En hij liet ze zo alleen op de wereld. Kort erop is de ene. Hij bedoelde niet wat zijn menselijke natuur betreft, maar wat zijn genade, majesteit en geest aangaat. Zijn godheid dus blijft u altijd bij de kerk. Hij is het hoofd van zijn gemeente, van het geestelijk lichaam op aarde. En als je een lichaam hebt dat je het hoofd afsnijdt, dan gaat het lichaam dood. Dus zou Christus zonder één minuut van zijn kerk als zijn lichaam scheiden, is onmiddellijk dood. Of ze dat nou geloven of niet geloven, maar de waarheid is waar en blijft waar, ook al geloven ze niet. Gods volk kan ook altijd niet geloven. En vernietigt God dan de waarheid die hij gesproken was, nee. De Heer verandert nooit. Ook al gloopt het zijn Later kunt Laat de soms wel geloven. Dan is God niet veranderd, maar dan is het bij hun in de haak veranderd. En zo was het nog bij de heer Jezus Die veranderde nooit. Ja, maar als dat volk het nou eens zo laag aanbrengt, dat ze de rug naar de middelen toe keren en veraf zakken, dat je zegt je kunt er maar meer zien dat een kind van God is kan bij ons beschrijft dan geldt nog ik ben met u al in de links al de dagen tot de volleiding der weer, god in de eerste plaats de elf apostelen en later Paulus de 12 maar toen hij die woorden sprak waren we maar al geen dwang want ik lees, de elf apostelen, de elf discipelen zijn heen gegaan naar Galilea naar de berg dat Jezus schijnt had. Dat moet je vasthouden. Wat er in een goed woord staat. Dus Daar waren de toen maar af. Het is ook een tijd geweest dat er maar tien waren. Aan de avond van de dag de opstamming leef. Thomas was met hen niet. Was Thomas toen sterven? Nee. Maar die zat in de band. Dat is Die geloofde niet dat hij opgestaan was. Hij had zich. In zijn bedoel zelfs Zelf van de poppenmaat gezond. Dat is niet goed. Maar hij had het maar gedaan. En. Nu wilde de neer Jezus hem ook niet meer hebben. Nee gelukkig niet. Want dan was hij omgekomen. Acht dagen later staat, Thomas was ook met haar. Zie je wel dat er weer bijgebracht wordt bijgebracht hoor? En hier zijn ze er weer alle elen. Ze zijn heen gegaan naar de berg die Jezus hun bescheiden had. En waarom? Zij moesten uit de mond horen van die verbondsmetelaar. En ik ben met jullie. Ik ben met de liefde. Dat is het grootste voorrecht wat je ooit die lach te Het is een genade voorrecht. Want de de Jezus is niet met alle mensen. Hij heeft ook voor alle mensen geen verzoening teweeg gebracht. Dus dan zegt hij ook niet tot alle mensen ik ben met de liefde. Laat God aan de wereld maar aan zichzelf ook nemen wat de Heer dirigeert over alle mensen op de wereld, zelfs de blindste hij, dirigeert hij nog. Niets over het Godbestuur gaat erover. Dat wil nog niet zeggen, dat de Heer het tegenwoordig is met zijn gunst, want dat wordt ermee bedoeld. Ik ben met je. Zou je nooit vergeven of verlagen, wil hij zeggen. Dat is de betekenis is dat geen groot voorrecht die verbondsmiddelaar. Je hoofd is van het verbond der genade. Dat is Christus toch? Altijd bij zijn woord blijft. Daarom kan dat verbond der genade ook niet verbroken worden. Dat heeft niet zijn vastigheid in Adam het verbondshoofd, want die bebrak het. Het verbond ter werken heeft God opgericht. Met Adam als het hoofd. En in Adam als het hoofd met al zijn nakomelingen. Maar het verbond ter genade heeft God van eeuwigheid opgericht. In Christus als het hoofd. En in hem niet met alle mensen. Maar met al zijn uitgevoerd. alle zeventien kunt lezen. Vader... Zij waren uwe, te weten door de verkiezing. Het waren verkozen van eeuwigheid in Christus. Ze waren uwe, gij hebt me dezelfde gegeven, zegt de heer Jezus. Namelijk in dat verbond der genade. Daar kreeg de middeler als hoofd van het verbond der genade al de onder voorwaarden. Dat hij in de plaats van al die uitverkoren alles zou te brengen wat tot verheerlijking van God zou zijn en wat nodig was om de kerk met God te verzoenen en tot de zaligheid te brengen. Dus in het gewoon der genade komen de voorwaarden allemaal op de borst te Daar doe je nog niks aan om erin te komen. En je doet er niets van om erin te blijven. Want dat doet God af. Voort en een. En we dit geen genade doen. Karamijn is een mens met zijn bestand niet van. En het is toch zo waar. Dat past zegt: Als uit genade is. Dan is niet uit de werk. En dat trekt dus een conclusie eruit. Want anders is de genade geen genade meer in het werk, geen werk meer. Een zuiver onderscheid tussen werk en tussen een adem. Maak zulke leer geen zorgeloze mensen. Nee. Want als je uit dat verbond ter genade verdiend wordt, dan krijg je dus uit de volheid van Christus genade voor genade. En blijf dan zorgeloos. Daar word je ziel springlevend van. Mensen beredeneerd geloof, dan worden zorgeloos van de vrouwen in slaven. Maar met een zalig het geloof, als dat leven door de oefening mag zijn, door de goddelijke liefde, weg, wordt je vrij leven. Heeft u al zo zeggen, bij zulke dingen leeft men in alle deze niet het leven met geest, het leven van ziel. Bedoelt. Die verbondsmiddelaar belooft hier, zijn apostelen en de geld. Al te zijn. Want de beloften die gelden, de zaligheid voor altijd verkoord. Die er geweest zijn, die er nu zijn, of die nog toegebracht zullen worden. Daar moet je altijd vasthouden. Dat de beloften die er zijn, die zijn in Hem, dat is in Christus. Ja en Amen, vast en zeker dus, God het tot heerlijk. Wat de middelaar hier dus belooft. Dat belooft hij zijn uitverkoordheid. En dat maakt hij waar. Ik ben met u niet. En waarom? Lout alleen omdat het God behaagt, Om dat te doen. Dat ze nooit kunnen begrijpen. Dat de heer Jezus komt. Om door zijn geest en woord in het hart van de mens te wonen. Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Dat kan je nooit meer zijn. En als je daar woning gemaakt heeft, dat is er dan bij blijf. Wij zouden zeggen: Ik ben wel begonnen met je te wandelen, maar dan nou voel je me zo bak tegen. Dan nou wandel ik niet meer met je hoor. Want dan heb ik je leren en de Heer Jezus die weet het, al lang van tevoren die weet van de eeuwigheid wat God te maakt tot hij te wachten. Hoe zwak gemoed, hoe klein we zijn van kracht en dat we toch van jongs af zijn geweest. Die verwacht er ook niks van, want hij doet er alles in en alles voor. Als de Heer moest wachten totdat het zijn volk goed afmaakte, dan kon die blijven wachten, want dan kunnen ze nog het is God die in u werkt bijt en het willen en het werken als een welbehaag. Al het goede dat God wil hebben, dat werkt u er zelf in. Als kwam er nooit in. En als we dat nou geloven, dan denk ik dat we God nodig hadden. Dan werkt het vast, ook schont gij mij de hulp van uw reis. Dat waar wordt mensen... En zul je zonder antwoord niet blijven. Ik ben met u niet. Dat verbondsthoof, namelijk Christus, verandert nooit. Daarom onttrekt hij zich nooit aan het volk. Hoe kan dat Gods voor de klagen? Met Job ga ik voorwaarts. Ik zie hem niet. Reed ik achterwaarts, ik bemerkte niet. Hoe kan Job dan zeggen, hij is me verkeerd in een loerende beer? Hij meende dat hij God Maar het was niet waar. Het was helemaal niet waar. Dat dacht Job in zijn beproeving. Goed te begrijpen dat hij dat dacht. Ik hoop er nog niet boven te staan. Dat dacht Job, hij had er toen geen licht omdat God een op de proef stelt. wat achter is, toen de Heer dat ging heiligen aan de haak, dan zal hij de God wel voor geloofd hebben. Hij is altijd dezelfde. Wat er ook verandert op de wereld, in Jezus verandert niet. Hij is verheerlijk aan de rechterhand zijn schoon als godsvolk de jongste dagen in de wederopstanding daar doden zal opstaan dan wordt hun lichaam ook aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt al zal hij ver boven alle inheerlijkheid uitsteken hij verandert niet en lees maar wat Paulus schrijft Jezus Christus is gisteren en heet hetzelfde en tot in de eeuwigheid hij de verbond metelaar verandert niet. En het verbond dat genade verbond, Dat zijn vastigheid in hem heeft. En zijn oorsprong in God. Dat verandert ook niet. Verbond mijn vrede zal niet wankelen. Zegt de Heere u ontvangt. Dat wankelt nooit. Wat zou anders de vastigheid voor God kerk blijven. Dan zou dus. De toezegging van de middelen vernietigd kunnen worden. Ik ben met u lieten En als dat alleen de apostelen gold dan zou dat nu niet meer gaan. Dan zou de heer Jezus zei dat zijn hemel werd dus ach van de kerk genomen en die kerk maar als een lot overlaat, daar geloof ik niet van. Dan krijg je de Bijbel tegen en je krijgt al godsvolk in de ziel oefening tegen. En nu zei is nog gedurende bij me, in mijn hart. Ik denk wel eens dat hij me verlaat, niet, maar dan moet ik van achteren constateren dat ik hem verlaten heb. Net andersom. Middelaar verlaat het volk nooit. Daar ligt nog net een rondslag. En nou de oefening te hebben, dat geeft de vreugde in het hart. Ik ben met u En wie is dat die dat zegt? Dat eerste wat zijn godheid krijgt. Kan hij nooit veranderen. Blijft hij altijd dezelfde. Kijk zingt ervan. Geef wel. Hij blijft dezelfde. nog hier van alles, vanuit. Toen verlaten komt menselijke natuurlijk blijft hij niet altijd. Maar er is hij in de hemel. En toch, zou hij eenmaal ook weer met die kerk verenigd zijn. alleen ze hier wandelen door het geloof, en nog niet door aanschouwen, zodra het aanschouwen wordt, bij de dood, dan wordt het aanschouwen van Christus, dan zullen ze zien, dat hij weer wordt altijd bij zijn kerk, zich nooit. Hier kan het zo schijnen dat u zich verbergt. En dat er grote wolken in donkerheid zijn. En dat je denkt, nou komt u nooit meer terug. En zo als hij de wolken weer waarneemt en zegt, heren ik heb het voor de zoveelste maal weer mis gehad. Want u bent de zaal. Dan moest toch wel elk mens in zijn hart wat behoefte krijgen, zouden wij denken. Om zo'n vriend te hebben. Om zulke leraar te hebben. Want wie de kerk zegt, wie is een leraar als hij? En we hebben er geen behoefte van. Waarom toch? Omdat we midden in de dood liggen. En niet kennen. En ons volk heeft niet altijd behoefte, dan ook niet omdat ze zo dodig kunnen zijn in de haar haard. Dat ze veel meer met de zichtbare dingen van de wereld op hebben als met de Heer Jezus. Dat komt daar vandaan dat het soms zo donker in de haar haard Een Ver van God afleven. En dan kunnen ze de Heer ook rustig als het blaad slaan. Dan hebben ze hem niet nodig. Bij de dat Dominique zijn er wel eens van. God is best. Maar ik hou hem altijd voor het lessen. Dan kon hij wel eens voor die rijmspreken gebeuren. En zo is het in de waarding van je hart. Hij is altijd een eerst. Ik ben natuurlijk. jullie. Ja maar als het nou zo donker is. Dan is het toch niet meer God vol. Als we nou zo bestreden worden in de ziel. En ze zeggen je van binnen. gij hebt geen heil bij God. Is het dan ook met het. Is je er nog. En als ze gedurende zover aan te halen. Dat ze zeggen. Heer ik kan nog geen millimeter meer bekijken. Dan is je er nog. En als het zo ver weg is. Dat ze, Ik kan niks meer geloven. Dan is je er nog. Ja maar hoe moet je dat nou bewijzen. Wel als je er vandaan wacht Dat er niet meer met ze kerk was. Dan viel ze onmiddellijk in de geestelijke dood. Men. Geestelijk leven. Er ligt de waarborg van zijn geestelijk leven niet in tegemoetgesteld. Oh, wat is het aangenaam voor Gods volk als ze zalig gesteld zijn. Daar zijn ze zo op gezet, dat die levensvruchten, dat ze zeggen, hé, dat zou ik mijn leven langer willen hebben. Maar dat krijg je niet. Daar zijn ze opgesteld. En dan denken ze, als ze levendig in de gemoed zijn, dan zal de heer nog wel bij moeten. zijn. Want dan hebben ze de waarneming van. Maar als je zo'n aanzicht weer bijgaat, ja. dan denkt, nou is de heer goed vertrokken, dan komt hij nooit. Zijn. Net kleine kinderen kinderschappen. Kinderen hebben dat ook wel, zijn. Als je hele jonge kinderen hebt, en moeder of vader die lachten, maar toe. maar dat gaat het goed, dan kraaien ze wat plezier. je ze handjes omhoog. Want dan geloven ze het wel dat ze vader en de moeder hebben. Maar als ze weggaan en ze doen de deur dicht, dan hoor je vaak de kinderen huilen. Zou die nou nog wel terugkomen? Dan komt het wat trouwens. op. En hij blijft toch zo lang weg. Zou die wel terugkomen? En als ze hem dan weer zien, hazen, dan zijn ze gelukkig weer terug. En dan moet je nooit meer weg gaan hoor. Dan maar nooit meer weg gaan, zegt zo'n kind Waarom? Oh, omdat die lieve de vader is, ze moeten thuis zeten. Dan ziet hij ze. En de grotere die zei, ja maar hij gaat wel even weg, maar dan en dan komt hij weer terug. de vader en moeder zich niet aan die tijd houden en zei, ja nou weet ik het ook niet meer. Want nou had hij gezegd, dan en dan kom ik terug. En dan nou duurt het langer. Zie, dan komt hij ook weer op de kroeg. Begint dus ook te schommelen. Maar nog niet zo erg als de hele klein kind. Die leven bij het gevoel. En als ze dan maar een vriendelijk gezicht zien. Dan lachen ze. Die kleintjes. Ik kan er nog wat mee maken. Ik ben nog niet tevoren. Echt niet. Je moet iedere keer worden gezegd. "En Jezus als een kerkje. Een plank in de nam, die uit een hulp. Zo mooi dat wordt. Dus een opa en de genade. Well, Ik hoor. Als je dacht van je eigen denkt, nou ben ik wel groot. Vader in de genade, dan, dan ben ik zo groot. Dan kun je kleine kinderen niet meer bestaan. Dat is niet weg. Dan ben je boven de Jezus uitgegroeid, Die kon goed met kleine kinderen praten. En dan dat als een voorbeeld. Zo klein moet je worden. Uitwendig niet in je stad, maar van binnen. Bedoel ik. Zo mooi worden. Iedere keer vernederd kwam. En dan, dan zullen we wel zien. Het is waarom. Zich openbaar. Vernedert die mensen. Dat is de kostelijkste genade. Want dan wordt de middelaar verhoogd. Ik ben met u liegen. En dat zegt hij nou. En dan moet je denken. En dan moet je denken. Dat Gods volk zich leert kennen. Als een wegloper En een doorbraak. Zou het geen wonder geweest zijn. Het is maar de gelijkenis van de verloren zoon. Maar denk je zijn verloren zoon en. ...die weggelopen is van huis... ...en de goederen... ...zijn is die hij ontvangen had... ...ja, die hadden we doorgebracht. En toen keert hij weder naar huis toe... ...en als je nog ver was... zag het een vraag. Wat zou dat voor die doorbrengen... ...en voor die weggelopen toch meegebracht zijn? Kijk, zo bedoelt de heer Jezus dan Hij had met vele boeleerders geboeleerd... ...keert nog dan tot mij, zegt de heer. En dan zult je het ervaren dat het nog precies te maken. Als je maar terugkeert. Niet afwijken, maar terugkeert. Dat je gedwaald hebt, en dat je afgehoord is oh dat zo goed te verstaan. dat je hebt nog dan zweten meneer. niet door. Kijk, dat is gedurende een vallen. En er is gedurende van huis lopen, doen kinderen ook wel weglopen, hè. Kinderen die zullen ook wel eens weggelopen zijn, denk ik, hè. Wij hebben ze ook wel eens moeten halen, dat ze zo net op stap gegaan waren. Nog heel jong, en dan hadden we nog wel een hek gemaakt, met ze te erover. Afscheiding hierop niet, en ik denk nog wel aan mijn eigen jeugd. Wat een hoge schutting van twee meter hoog. Wij wonen vlak aan de wal trap. Ik kwam er niet dag langs, keer een vijf, heen en terug. Dus je begrijpt wel, de poort goed dicht. En wat deden we als jongen? Laat er bovenop de, boven de schutting, Zie mij genoeg zitten gedurig. Ik loop vanavond anders kon je je voeten niet tussen. Er waren die plakken die zo op elkaar gezet waren. Dan kon je net met je voeten opstappen. En zo louter het er bovenop de schutting. Die tram moest je toch zien. Dan was je er toch kort bij. Vergeet nooit. En als dan de machine langskwam. dan stak de, de stoker de schop op. Ze de zei, denk erom. En daar ging je roeps naar beneden. Natuurlijk de nodige knopen van je kleren na. En dan mijn moeder weer klaar. Jullie zitten nou altijd maar op die schutting van die term, moet je toch zien. En naar de grote schip. Kun je zien, naar boven klauteren dat geen goed Best hoor hoe moeilijk dat het ging. Maar naar beneden komen dat deze om zo dat al de knopen kost. En ik denk dat het bij Godvolk ook wel eens wat kost dat ze naar beneden moeten komen. Vast een zeker hoor. Dat kost een hele mens om naar beneden te komen. Zacchaeus zat boven in de boom en dacht... ...als ik in die boom zit... ...dan kan ik de Heer Jezus goed zien. Maar hij zag hem niet goed. Maar de Heer Jezus... ...die zag Zacchaeus wel. Precies. Haast u en kom af. Ik moet heen in uw huis zijn. En Zacchaeus... ...was rap uit de boom hoor. Hij moest naar beneden hè? En... ...toen de Heer Jezus... ...toen hij vlakbij was... Toen zegt die Sagetje, dat was een tollenaar. Al lang door bedrog vreemd. dat geef ik vierdubbel terug. Wat werd die man eerlijk? Niet toen die bovenin die boom zat, maar toen het eruit was. bij de nering is, was je net zo eerlijk. Geef het vierdubbel terug. Ik heb wel eens van Gods volk aangetroffen die zaten te huilen. Heeren, zei ze: van Sagetje staat, geef het vierdubbel terug. En ik heb in geestelijk opzicht. Al waren ze natuurlijk bewaakt geliefd. In geestelijk opzicht. Al zoveel veel gestolen. Ik kan het niet meer teruggeven. Weet dat maar afnemen. Kijk dat geest bedoeld dat uitwendig teruggeven. Schijnt dat gekund te hebben. Maar Gods volk in geestelijke opzicht. Gaat er zoveel met de beschouwing. En met de gestolen God niet meer teruggeven. Zei, heer, weet dat maar afnemen. Want ik kan het niet teruggeven. Zo lendig ben ik. Dat zijn oefeningen om die te leren. Ik ben met jullie. Al de dag. Door de der weer. Als dat niet waar was. Dat die verbondsmiddelaar Altijd bij zijn volk was. Maar zo lang was die kerk lang uitstort. Want haar levensgrondslag. Haar levensgrondtijd. Is in de middelaar. Een zalig mens. Die. De levensfontein voor zijn ziel in zijn eigen werkzaamheden van zijn gemoed, dat ik kan hebben. Ik zei niet dat ze er niet zoeken, maar als je daar zijn levensbron omdat hij zo goed bekeerd is, dan twijfel ik aan zijn bekeer. Als je nooit vastloopt met zijn bekering, dan is een bekering niet echt. Ik begrijp echt dat ze er wel eens een poosje bovenop zitten. Elk kind van God is wel eens een poosje goed bekeerd geweest. Totdat God hem zo in de naden van zijn ziel zette dat hij zei: Oh, heer, nou zou ik nog opkomen met een bekeren. Dan wordt hij bang van zijn eigen bekeer. Om er bovenop te zitten. Dat bedoel ik. Dan krijgt je de levensfontein Christus nodig. Ook al hebben ze genade, die Christus nodig hebben, dat een de levensfontein. Er is veel meer een leven bovenop de genade dan een uitgenade. Zitten we op de genade vast, met een eigen armoede. Ik ben met Lieden. Weet je voor wie of dat nou zo kostelijk is? Voor die buiten de heer Jezus niet leven kunnen. Voor die buiten de heer Jezus niet sterven kunnen. Voor die buiten de heer Jezus niet breken kunnen. Dat is een kostelijke zaak. Hoe meer geestelijke armoede. Hoe meer dat, dat woord van de middeler waarde voor je ziel krijgt. Ik ben met jullie. Dat het niet waar was voor Gods knecht. Al hebben ze 30, 40 jaar gepricht. Ze zullen het wel ervaren als kunnen. En ik ben bang dat ze het nooit leren. Want ik kan het ook nog niet. Zie dragen er nog tegenop, Nog veel meer als toepasselijk op. Het is allemaal geworden. Je bent niet zo zenuwachtig meer. Dat is wat anders. En je laat het niet zo blijken aan de mensen. Want dat is meestal om medelijden op te wekken. Dat ze een beetje medelijden met je krijgen. Maar van binnen wordt het gaandeweg meer onmogelijk. O, Gods knechten zult wel ervaren. En je zult zeggen, waarom spreek je nou over Gods knechten? En Jezus heeft over zijn volk, die apostelen waren ook knechten. En die moesten ook het woord predigen, ga dan heen onderwijs alle de volken dezelfde dopen in de naam des vaders, des zons en des heiligen Geest. Dat u bij. In dat verband zit de tekst voor. En die mensen zouden wat tegenstand ontmoeten, Dat Dat meer dan wij ook. De apostelen, nee. die hebben het wel eens uit de mond van Christus beluisterd, gij zult van alle gehaat worden. Maar bedenk dat ze mij eer gehaat hebben dan u. En wat is er dan kostelijker voor hen? Ik ben mij te bieden. Ook als ze je stenen gezellen, ook als ze je kruisen gezellen, kijk nog met hebben ze ervaren? Uit de ongewijde geschiedenis, niet uit de Bijbel, staat van Peter dus dat hij gekruiserd is geworden. En toen zegt hij: Zo hebben ze mijn meester met hoofd naar boven gekruist. Doet mij met hoofd naar beneden, want de Heer bent niet waardig om met hoofd naar boven. Dat is genade. Ik denk dat hij toen aan zijn ziel zal ervaren: Ik ben met u lief. Dat het woord van die middelen is waar. Was. Want al wat uit Gods lippen uit gaat is vast en onverbroken. Daar komt Peters niet vast houden en ik kan het ook niet vast houden. Ik kan het goed begrijpen dat de mensen probeert vast te houden. Dat doe ik ook altijd. Maar weet je wat de mensen nou vaak niet begrijpen? Dat dat mislukt. Want dan moet je dat leren dat het allemaal mislukt wat je zelf doet. Genade kun je niet vasthouden. En dan zeiden die oudjes wel. Je hoeft het ook niet vasthouden jongen. Maar daar geloof je niks van. Dan moet je achtergebracht worden. Dat God het alleen maar vasthoudt. En met twee handen nog wel. En je hoort vandaag schering en inslag. Je moet het vasthouden hoor. Denk dan vasthouden hoor. Vasthouden. Ja daar hoef je niks van God voor te hebben. maar dan ga je natuur vasthouden. Maar om het los te laten. daar is genade van nodig. En dan ga je ogen open. Dat de Heer het vast had. Waar staat dat dan? Wel Johannes 10 kunt lezen. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. Niemand zal ze rukken uit de hand mijn vaders. Die zijn sterk genoeg om het vast te houden. Want wat God vasthoudt houdt hij gegrepen. Laat het nooit meer los. Als schijnt het toevaart. De duivel mag dan zijn hij. Die nederlicht zal nooit meer opstaan. Oh, wat zou die gejuicht hebben toen de heer eens begraven was? Maar, dan kun je zien dat hij zijn eigen bedrogen heeft. Want een derde dag daalt en een, van, een engel van de hemel af en de steen werd afgewerkt. En hij zat bovenop de steen. Nee, de duivel zat niet bovenop de steen, maar die engel zat erop. Een symbool van de eeuwige overwinning van Christus. Die al zijn vijanden, al de stenen, al de zeden verbroken had. Maar die engel gaf er niks op. Al was dat graf verzegeld. En dat er goed gedaan worden, joh. Dat kun je geloven. Verzegeld gij het zoals je het verstaat, had die laatste gezegd. Ze zullen het goed verzegeld En een zware steen ervoor gerold. En dan nog wachten. Soldaten eromheen van de tempel wachten. Nou, dan nou kon ik er toch nooit meer uit. Dat willen wij wel eens zien. Ten derde dagen zal hij van de doden opstaan. Ik Wil het wel eens zien of dat waar. Is het niet waar geweest? De Heer Jezus kon in het graaf niet gehouden worden. Hij had macht zijn leven af te leggen en het wederom aan te nemen. Komt kon niet inhouden. Dat is stak gelukkig voor Gods volk. Dat heeft geen doden meer te laag. Nee, hij is dood geweest. Lees maar openbaring in één ik ben dood geweest en ziet ik ben levende geworden en ik ben levende tot in een ik ga dat nooit meer zeggen nooit meer en als ze dat nou eens mag geloven dat ze daar geen vreemdeling van zijn gemeenschap aan gekregen hebben dat ze een levende middeler hebben dat zullen ze ook verstaan wat de middeler zegt ik leef en gij wilt leven dat leven van Gods volk en dan heb ik het over de geestelijk leven, dat gewaarborgd in de levende middelen. Ik ben met u. Al de dagen, tot de volleinding der wereld. Dat kan natuurlijk niet op die elf apostelen alleen slaan. Dat slaat niet op de kerk van de Joden alleen, tot de volleinding der wereld. Zou God dus een levend volk hebben? En is al er ook bij blijven. Verbondsvolk. Wie zijn nou het Verbondsvolk? Wel, dat is dat volk dat God van eeuwigheid in het Verbond der Genade opgenomen heeft. Al zijn ze nog niet geboren, hun namen staan in het Boek des Levens. Met name bij God bekend. Dus het is niet een bepaalde groep zonder naam. Nee, nee. De heren die doet dat niet zo, zo onzeker. Jacob heb ik lief gehad. Ezo heb ik gehaat. Jacob heb ik verkoren. En Ezo niet verkoren. Die heb ik gewocht. Zie wel dat Jacob met naam. En alles in het boek des levens staat. Welke namen geschreven zijn in het boek des levens het land. Die zullen hier tot God bekeerd worden. Van God begenadigd worden. En als ze genade hebben. Zullen ze zelf niet kunnen bewaren? Met altijd proberen het niet. Maar dan zullen ze ervaren dat ze in de kracht van God bewaard blijven door het geloof tot de zaligheid. Om openbaar te worden, zijn de tijd Dat verbond, dat ze een bevoorrecht volk. Het is niet zo mooi als alleen zelf dat voorrecht zien. En dat de wandel niet meer overeenstemt met dat genadevoorrecht. Dan is het niet zo ver, dan leven ze bij de beschouwing. ...en bij de wetenschap. Maar als ze leven mogen door het geloven... ...behorende bij dat volk van God... ...de God uitverkoord. Moet je eens denken... ...als de koning of koningin... ...een hoge prijs zou geven... ...en je was uitverkoord om die te ontvangen... ...je zou het wel tegen iedereen zeggen, denk Dat ben ik toch uitverkoord... ...om dat en dat te krijgen... ...en ik heb er niks aan gedaan... ...ik krijg alleen... ...ik krijg ik dat Kom maar? Je kon je mond wel niet houden, denk wat moet het dan niet zijn, als God je laat blijken dat je een eindverkoren bent om de genade in je ziel te verheerlijken en dat is zegt, ik heb u uitgevoerd, ik heb u geliefd gehad met een eeuwige liefde. Dacht je dan dat God volk je mond kan houden? Dat kan ze niet. Al zou je nou met duizend man zeggen, hij nou je mond niet houdt, dan stop je in de gevangenis. Dan zou je zeggen, dat kun je nou wel doen, maar ik zou het toch zeggen, dat moet een keer uit. En waarom? Wel, God zegt zelf in de 43, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen me lofbekalen. Ja. Ze gooiden de discipelen in de gevangenis. En die kregen een bevel om niet meer te preken. En dan zult ge voortaan niet meer preken in de naam van Jezus van de zei. zijn. Ja, zeiden de discipelen, dan moet je maar voor jezelf toezien. Maar dat kunnen we toch niet laten. Wij kunnen niet nalaten te getuigen van de dingen die wij gehoord en gezien hebben. Dat kunnen we niet zeggen. Als ze dan de gevangenis weer uitlieten, dan dreigden ze nog een schaar ik dat ze dat toch niet meer moesten doen. Maar dat beloofden ze niet. Waar dat dan roerlingen? Waar nee. Maar ze konden toch niet zeggen dat ze niet meer preken wilden? Godsvolk of Gods misschien beter uitgedrukt, die kunnen wel eens een voornemen hebben om nooit meer te preken. Want als ze op zichzelf zien, dan gaat dat nooit. En na heeft 20 jaar gedaan, dat gaat nog veel minder. Als je dan op jezelf moet zien en zeggen, nou, dan ben ik een ouder zonder en vroeger een jongere, dus dat nou gaat het nog veel minder. Ja, maar als je het nou zo dikwijls gedaan hebt, dan kun je het nog veel minder als hij niet gedaan Maar dan moet je achtergebracht worden. Je zou denken dat je het best dat aan je eerste prikje moet doen. Wat heb ik gezweet? Van de angst? Dat was in Nieuw-Beierland, 1938. Dan voor dit een woordje spreken moest. Haar student. En ik had zo benauwd. Dat het zweet. Waar de breekdag kwam. Zegt de ouderling van Bokhoven, Heb je het nou zo heet. Of heb je het nou zo benauwd. Dat Zegt dat, het laten hebben. Zo benauwd heb ik. Nou zou het erop aankomen. Dat ik zelf net. Zat, maar ik zei je eens wat vertellen. En wat zei je vertellen. Ze aaf de Heer geen opening geeft. Hij is niet verpleegd. Maar ik meen dat die het me beloofd hebt. Maar als je geen oefening, dan durf ik het nooit meer te doen. Daar moet je maar op houden. Dit. Die gaat me nog gelijk ook. Zullen doe ik het nooit meer? Maar dan is het blijk dat ik het niet meer doe. En werken, dat kan ik, maar geloven niet. En God gaf me een opening in het gebed, ging heel over de kop. En gij zou zeven kwartier de kerk inhalen. En gij drie dagen in wonder En Ik begrijp het nooit. Iedere keer als ik openlijk trek, dan begrijp ik er niks van. Dat kan je niet begrijpen. God is groot, zegt Job, en we begrijpen het niet. Dus je moet maar denken: als van God dan begrijp je er niks van. Want de Heer laat schone genade door een vuile goot lopen. En dat kan ik niet begrijpen. En zodra, als je weer in je eigen krachten trekt, dan is de God weer vol modder. Mens kan niks aan doen met modder voorbraken. Uit het vlees, wat daaruit geboort, dat is vlees. Vleeselijk verkocht onder de zon, zegt dat apostel. Dus dan breng je nooit voor, de dus vruchten des vlees. Hoe moet dan de godsvrucht geboort? Maar nou, die brengen je zelf niet voor. Dat doet de middelaar door ze geest en wordt hij hard. En dan heb ik maar door te geven. En dat was dan zo schoon. Gods werkt mensen dat zo schoon, dat leeft geen smetje af. Heb ik nooit gelezen van de heer Jezus, dat hij evigeerd wordt Geberontwaardigd. Maar dat de zonde. En dat werk wat hij doet ook, daar kleeft geen smet aan. Ik ben met u. Zo lees ik in Gods getuigenis. Al de dagen tot een beleid in de beleiding der wereld is dus het geld voor heel Gods kerk. Oh welk een kostelijk verbond volk is dat? Opgenomen in dat verbond ter genade, dat kun je niet uitvallen. En als je nou eens niet gelooft. Als je niet gelooft. Zeggen ze. Dan kan de Heer het niet doen. Is het waar. Dan heb ik wel een andere Bijbel. Sarah geloofde er niks van. Toen de Heerde zei. Over een jaar zal Sarah uw huis zoon hebben. En ze lachten. Door het ongeloof. Maar ze gelooft niet. En toen zegt. De Engels Heerde. Uw huisvrouw heeft gelachen. En toen ontkende ze nog. Was nog te liegen ook. Wat moet er nou toch terecht komen. Dat Isaac geboren zou worden. Zijn moeder gelooft het niet. En ze lacht en ze liet. En werd Isaac niet geboren. Een jaar later was Isaac in de tent. Zien je wel dat dat toch doorgaat. Ja maar dan is het natuurlijk ook onverschillig hoe je leeft. Dan kun je lachen en liegen en God vervult het toch. Dat is een andere kant. Zo werkt de heer. Ons ongeloof kent de belofte en de vervulling niet tegenhouden. Wij moeten moet maar niet denken dat God volk ook zonder. Neem een ander voorbeeld: Zacharia. Geloofde er niks van. Dat zijn vrouw en Johannes zou krijgen. Kun je begrijpen. Dat kan toch niet, zegt hij, waarbij zal ik het weten? Mijn vrouw is oud en ik ben oud. Kan toch niet? Hierbij zegt Gabriel zult gekwezen. En waarbij dan? Gij zult stom zijn en niet kunnen spreken zodat mijn woorden vervuld zullen zijn op zijn tijd. Zie wel, Zacharias werd wel stom, maar het woord werd vervuld. En toen Jehavid geboren was, hij kon nog niet praten. Want de naamgeving moest plaats hebben. En de een zei, hij moet heten naar zijn vader Zachariah. Nee, zegt de vrouw van Zachariah. Nee, nee, de engel heeft gezegd dat hij een andere naam moet hebben. Zo moet het niet. We zullen zijn vader zelf vragen. Maar die kon al niet praten. Dat is moeilijk. Iemand wil vragen die niet praten kon. En toen had hij een tafeltje gevraagd. Geëist. Met gebaren dat hij een tafeltje moet hebben. En dat schreef hij. En zou wel was zo'n waftafel geweest. Daar schreef je op. Zijn naam is echt Johannes. En stond werd Zacharias vervuld met een heilige geest. Toen God weer praatte. En hij sprak Godloven. Weet je wat Johannes betekent? Genade van God. Wat weer allemaal genade van Zacharias geworden. Toen hij weer praten kon. Dat hij zijn spraak verloren had. Dat was zijn eigen schuld. En dat God het weer gegeven had. Dat was nou de Heer de oorzaak van. Daarom heeft die man zijn lofzang zongen. Los, zij de God van Israël. De Heer Jan de Narek Ja, dat is de berijming ervan. Maar de inhoud is hetzelfde. Dat is toch een kostelijke gaaf? Zie dat nou het verbond, volk? Dat komt wel vandaag. En dan zullen ze niet opgaan in de verbond, maar alleen, Maar dan zullen ze heel meer lustig in krijgen in de verbondsgod. Maar om niet al te lang te worden. Ik zei niet dat voor allemaal. Maar voor sommigen word ik dan misschien verveeld. Ah, het gaat zo lang duurt, want die willen naar huis dan. Niet waar kinderen, dan ga je over het huis denken. En als je dan nog honger krijgt, dan ben je zeker weg. En dan moet je niet te lang spreken. Ik kan dat allemaal begrijpen, maar ik kan er altijd niet aan voldoen. Hè. Want sommigen zouden binnen vijf minuten eruit zijn. Dat kan je niet. Maar ik hoop dat hij me nog een weinigje verdraagt. Want altijd maar denken, als een mens oud wordt, moet je veel van hem verdragen. Ik ben verbond vormen. Dat heeft toch in de ziel ervaren. De grote verbond trouw. Tot een volleinding der wereld ben ik met u. Dat moest de Heer waarmaken. He. En dat maakt hij waar. Want God is geen man dat hij liegen zou. Nog een mensenkind dat een brouwen zou. Zou ik het zeggen en niet doen? Sprak. William van de Heer. He. He, God is de waarmaker van de woord. Al wat uit zijn lippen is uitgegaan. Dat blijft vast en ongebroken. Zo'n 89. En William zegt. God is geen man dat hij verandert of niet. Nee, nee. Wat hij zegt dat doet. Wat hij bedreigt dat komt. Wat hij belooft dat komt ook. En als je het niet gelooft. Dan doet hij het nog. En hij de troost niet. Dat is de oorzaak. De verbond. trouw, Die komt wel openbaar. Daar is niemand zo getrouwd als de heer hier. Een kleine tijd. En je zult me niet zien. En weet je een kleine tijd. En je zult me weer zien. Wat heeft hij het vervuld. Na de opstanding is het toch weer aan de zijne openbaar, En toen heeft hij ze kostelijk getroost. En toen voerde hij naar de hemel. En. Toen zegt hij. Als ik uw plaats zou bereid hebben. Dan zal ik je wederom tot me nemen. Ik geloof vast dat hij al die elven tot zich genomen heeft. Die hij met genade begeefde gehad. Heeft hij op zijn verbond trouw bewezen. En nu doet hij nog. Al is dat zijn volk nog zo ontrouwd. Want die kunnen niet anders als ontrouwd zijn. Al was ze beloofd er is niks van terecht gekomen. Ja, wel eens mensen, ook kinderen gods. Als ze ziek zijn, dan beloven ze van alles. Heren, als ik nou weer beter mag worden. Dan zal ik dit doen. zal ik dat doen. En ik kom niks van terecht. Zodra ze zelf beter zijn, ligt al de belofte ziekenbed. Als het nog van een mens moest komen, hij vergeet het zo vaak. Ga je even maar na, wat je beloofd hebt. De ah, heren, de geren zo vaak vergeten wat beloofd. Nog niet met opzet en anders dan ik, soms wat beloofd, en dan kon ik het even verwachten in straat. Maar zoals bij God niet, die vergeet het niet, en die is ook niet onmachtig om het te vertellen. En dan gaat het soms door het afgesneden heen. Abraham liep die 25 jaar wachten. En wat zeg ik 25 jaar? Dat is nog niet veel. Gods lieve kerk moest 40 eeuwen wachten. dat de Heer Jezus geboren werd. En had God het vergeten? Je had het niet vergeten hoor. In de volheid van tijd heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet, of dat hij degene die onder de wet waren, verloren zou. Zie dat niet vergeten? Ha? Op godstijd kwam hij. En dan kunnen wij denken dat de Heer ontrouw is, omdat hij soms het lang op de proef stelt, of dat de dat best te groter zou zijn als God hem vermoord. En hij doet nooit anders in je leven, als iedere keer als hij wat beloofd heeft, dat je een poosje je vermaken daarin en dan gaat hij het beproeven En dan kom je met al de belofte nog in de bedrukkingen, En dan kan er niks meer van terecht komen. En dan krijg je God nodig. En dan doe je het toch ervaren. Als je dat nog bij vernieuwing belooft. Dan is de vervulling er nog niet. Want als de Heer wat gaat vervullen. Dan belooft het niet meer. Maar dan gaat het vervullen. Dan houdt ook de vernieuwing van de belofte op kun je telkens zien ook in Gods getuigenis. Hoe dichter bij de vervulling, hoe onmogelijker dat het voor het volk wordt. Als we niks meer van kunnen bekijken, dan moet het geloof er ook nog aan als grondslag. En dan zeiden ze, "Heeren, hoe moet het nu? En dan krijgen ze God nodig. Dan brengt God hun ziel in de nood. En in die nood, dan doet hij het geboren worden, wat hij beloofd heeft. En dan kun je het niet meer bekijken. Zijn zulke verborgen wegen. Daarom is het zo waar. Gods verborgen omgang. In de zielen daar zijn vrede. Won. Heel geheim. Dat zijn heel maar Die weet je dus niet. Wordt aan zijn vrienden. na zijn vrede verbond getoond. En als het nou goed gaat. De ogen houdt men stilgemoed opwaarts. Om op God te laten. Oh, en dan zullen ze het en Dat de Heere. Zo vertrouwd is als tijd. Dat hij nooit laat varen. het werk zijner handen. En dat hij het ook niet vergeet. Daarom zullen ze uit de vrucht van het goddelijke werk, niet uit de eigen vruchten, maar uit de vrucht van het goddelijke werk, hem prijzen. Laten we het ook eens doen uit Psalm 138, vierde vers. 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij me leven. Zodat mijn vijands gramschap brand uw rechterhand zal redden geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk. Voor mij voor Laat ik wat uw handen vond, Oeleus, voor wel Wil bijstand hebben. Het vierde van 138. geweest en ik denk het niet al wat geschreven is dat is tot onze lering geschreven maar het oude schrift is van God ingegeven dus dat woordje Amen heeft de Heilige Geest ook in zijn hart gegeven dat wat hij geschreven had dat het waar en zeker was wat dus in dat evangelisch staat ter bedreiging dat dat waar en zeker is en ook vervuld wordt wat in dat evangelisch staat Gedeelte van Gods arme volk dat dat ook verheugd wordt. En waarom, waarom zit dat volk van God dan ik met vreugde niet? Dan moeten ze toch altijd verheugd zijn? en het belovend gedeelte allebei juist het vast die heeft het laten schrijven door de heilige die vervult het toekomst zijn tijd. en dan zit de mens met zijn ellende ongeluk. Hij geloof de bedreiging ook niet want als zit daar geloofde dan zat hij zo op zijn knieën tot God te roepen om te nageren en gelooft het niet geloven aan de wet gaat altijd geloven aan de voor ons maar hij gelooft er niks van al hoort je me in de zondag. Je weet wel dat waar is, maar als je het gelooft, dan zou die geloven vervloekt zijn in egelijk. niet, zegt Jozef, wat we doen toch. was hij van de vijanden. En hij had geen wapens ook. Dan heb je geen wapens meer ook. Maar onze ogen zijn dat. Kijk, die mensen die verwachten het van God hebben. Die kunt niet meer. Achter je onmacht schuilen en die beleiden. Ja, dat gaat het wel met je natuur. Maar je eigen onvermogen in te leven, dan heb je God nodig. En dan zul je ervaren dat een Heer Hulpen aan hulpeloos. Dat is een wetenschap leert. Die niet meer weet. Is. Dat is een oprecht Die voor hem in stap lag neergeboven. Precies iedere keer wordt het verteld, In elke oefening. Maar nou is een mens zo. Die wil overeind blijven. Met zijn verstand. Met zijn gemoed. En met zijn ervaring. Hij wil overeind blijven. En dan. Zijn eigen eer op hand halen staat niet het grote Babel dat ik met een hoofdletter gebouwd heb. Dat een mens is een staat in Adam. En als God hem vernedert, dan zegt hij: Gij even wel, nooit gezien, gij even wel, gij blijft dezelfde nog eer. Asaf zat iedere keer: ik, ik, ik, en nog eens ik. En daar in Psalm 73, totdat ik in wat heiligdom in ging, niet dood ging, maar in het heiligdom spreek ging, spreekwijze ontlinkt. Aan te zingen in de tempel. Of in de te ligt. Maar toen ging ze nek niet dood. Wat ging er te honden? Toen Azaf stierf. was zijn ik goed op. Maar toen ging tijdelijk om het, En toen hoort dadelijk anders. Gij hebt mijn rechterhand gevangen, Gij zult me leiden naar uw raad. Daarna zult gij mij in de heerlijkheid opnemen. Dat was de geloofdaal. Dat eerste was een natuurlijke spraak. Dat kwam uit zijn natuur. En dat is... Murmureren en ontevreden en bekritiseren, dat is allemaal van de natuur. Als het geloof in de oefening komt bij Gods kinderen en zij ze heren, dan ik alleen nog kritiek op mezelf. Ik denk nog wat het aan Veldpot. Dan denk wat mezelf kan, dat ik toch. De mensen zeggen, die horen me nog graag, maar als het is weten, mochten we JCP en bedoelen. als het is weten hoe die was dan moesten ze niks meer van hem hebben. Ik denk, dat kan ik nou begrijpen. Dat is koren op mijn molen. Als de mensen dus precies wisten, hoe je God je soms in het licht, je eigen hart doet bekijken, dan moet je niks van mij hebben. De Bijbel, ik zou maken zeggen, God, dat is een walging aan zichzelf hebben. De meeste mensen walken van hen hebben. Dat is eigenlijk liefde. Maar als God geeft dat je walgt van jezelf, dat is uit de liefde God schoort. O oh David, zegt ik door natte mijn bedsteden met tranen, Omdat hij niet van een ander wou Dat zal hij ook wel eens gedaan hebben. Maar toch had hij ook wel eens dat hij wou van zichzelf. Zo'n ellendig, zondig, goddeloos hart. En dat blijft. En die nou de meeste liefde God heeft. Het meeste licht van bovenin. Die zal het meeste ween over zijn eigen goddeloos bestaan. Denk toch wel eens terug. Die oudjes die we vroeger in onze woning hadden. Ik heb zo'n godloos Lucifer's hart, zei ze dan. Zo zo'n godloos hart. Nu zei, ik heb zo'n godvredend hart. En ze was ze z'n teer in de vrezen god. Ik heb zo'n godloos hart. De inwendige plaag van haar hart. David zegt, het is niet alleen dit kwaad wat hij bedreven had. Dat was de oorzaak nog niet van al landen. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mijn moeder me ontvangen. Dat is heel anders. De Amerikaanse Hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb over de daden. Daar werd met zijn stapel verhoud. En boog is getuigd van zijn blijvende ellende. Ik ellendig mens, zegt hij, wie zal mij verlossen? Het lichaam der zonde en des doods. Hij noemt de zonde in de, een lichaam des doods. Hoe meer genade van God in beoefening, hoe meer klachten over de eigen zonde. Wat klaagt dan een levend mens? Ja, een levend mens plaagt ook wel eens. Ga ik voor wat zegt hij op, ik zie hem niet. Treed ik achter wat ik bemerk hem niet. En dan breekt hij in de klacht uit. Mijn nee, God houdt zich van mij voor mij verworven. Dat moest je nou niet doen. Dus het plaagt ook wel En wat zegt hij nu? Wat verlaagt dan een levend mens? Een ik verlagen verlegen, zijn het op. Dan heb je niks met de klaag over een ander. Over God niet en over je naasten niet. Zijn de klachten uit? Dan klaar je over je eigen. En wat moet je dan doen? Hoe levendiger dat ik in je ziel ben, hoe meer dat je je eigen bij God aanklaagt. Dan zei, je, oh God, dan moet ik vanwege de vernaat in mijn ziel, moest ik een volmaakt mens zijn. En dan ben ik een ellendig, goddeloze zondaar. En die moet nog blijven tot aan de dag van mijn dood toe. En dan. wat zou de land voor God vallen? Oh, dat inwendige, goddeloze bestaan om te dragen. Dat nooit meer God mee wil gaan we aan ontdekt te worden. Dan zullen we geen vrouw mens worden denk ik. Dan ga je de gedure gaan van binnen. Ah dan blijf je geen bekeerd mens. En ook geen gerechtvaardigd mens. En geen geloofd mens. maar dan word je een ellendig mens. Dan breekt de apostel uit in die klacht. En zei oh god. Wat ben ik nou een ellendig mens. Wat beantwoord ik nou aan de genade wel dan. Zie die zijn de benen nou eens een keer gebroken. Zei die oude leraar vroeger. God breekt zijn volk de benen en het hart. Allebei. Daarom dat de heer het ons leert. kreeg dat van mij en dat je genade zult blijven behouden dat van mij en dat je die niet verliest ook bij je dood of de liefde die blijft dat is ook van mij en dat je in de hemel komt dat is ook van mij ik ben met de liefde zolang als je op de wereld bent en dan als je het eind zult hebben dan zal ik je toch beneden of dat goed mocht zijn daar waar ik ben en dat is als hun ziel naar de hemel gaat dan zijn ze met de ziel weer verenigd, volmaat en ten jongste dagen als het lichaam onsterfelijke hoedanigheden verkregen heeft. Dan zijn Gods kinderen ook weer met ziel en lichaam verenigd. Maar ook verenigd met de middelaar. Wat een kostelijke vereniging. En die breekt nooit meer. O, oh, wat moest toch eigenlijk mens met heilige jaloersheid vervuld worden. Om dat nou te lachtig te mogen worden. Ik weet wel, ik kan geen mens jaloers maken. Maar, ik kan het alleen maar aanbrengen. God mocht nog de is van zijn in het hart. Oh, wij kunnen mensen niet bewegen tot het geloof. Je kunt het wel proberen, dat het woest houdt, of dat ze jaloers mochten worden, maar het is God niet in de weg. Je moet niet denken dat geen mens probeert bekeer te preken. Want ik heb zelf zo'n onbekeerlijk hart, dat ik nooit door God zou weten. Als je zelf niet de eerste was, dan dus kom je een klein beetje achter. Dan ben je niet zo op de gemoederen aan het speculeren. Als je past spreekt, dan denk je allemaal te preken om de mensen de gemoederen te bewegen. En weet je, wanneer je dan nou mee ophoudt? hij niet meer kunt. Je zei, oh God, nou word ik gewaar, dat God me bewegen moet. Dan kan ik een ander niet meer bewegen, maar kan hier ook niks meer bewegen. Kijk, dan houdt hij een klein beetje mee op. Maar anders dan hij veel vuur om de mensen te bewegen. En als we dan maar zitten huilen, dan denk je oh, dat ze bijna bekeerd zijn. En het wordt soms onduisterd. Dus. Nee, je kunt wel zien, het gaat niet buiten de tranen op. Maar alle tranen gaan niet in de flessen, God. Dat geloof ik niet. Dat is van mij niet. Dat geloof ik ook van een ander niet. En hoe meer dat God je nou onderwijs geeft. En ontdekt aan je verloren staat. Met pure vijandschap voor de staat van adem. En zo openbaar mens zich, oh, Hoe meer dat God je er nou aan ontdekt. Hoe meer dat je de Heer Jezus nodig krijgt. Tot verzoening van je schuld. En tot reiniging van de zon. Dat mag God ons samenleer. Amen. de middelaar Gods en der mens. Die altijd bij uw volk blijft. Ook dan. Als het niet waarneemt, de troost daarvan moeten missen, van achteren zullen ze toch ervaren dat het waar is en dat ze het mis gehad hebben. En dat de Heer nooit geloof heeft. Ach, dat we nog genade in uw ogen mochten ontvangen, omdat bij de aanvang te leren dat de Heer gekomen was, Om bij de voortgang te leren dat hij niet weg blijft, en dan te mogen leren dat hij nooit van zijn woord schijnt. Amen. Onze slot zijn Psalm 111, het vijfde vers. Strouw al wat u ooit bevalt, stel het recht. En waar ik val, als op een breekver steun en wat er beter komt. Vijfde van 111.